In de handel in Ahmedo en Saino en Safiro. Wanneer u de Billa hem Shururi en Fusina, u zei jaati en Malina, mij had die hila hofela modilla, womaniud lil fella had die ala, was shadow la ilaha illa law, wat de hula sharikala, was shadow en de Abduhu or a Amma bad ik voor ons schuldig mij vooraf aan de broeders. ...want ik zal mij de komende minuten toespitsen op mijn zusters. Mijn woorden van vandaag richt ik aan de moslimvrouw. De reden die mij ertoe heeft gezet dit te doen, is omdat ik bang ben... ...dat mijn moslimzuster het eeuwige geluk zal mislopen... ...terwijl ik weet dat haar hart vervuld is met goedheid... Tegen mijn zuster wil ik zeggen dat zij uit haar achterloosheid moet ontwaken. En dat zij de mensen die reeds heen zijn gegaan als voorbeeld moet nemen. Kleed jezelf daarom in een eerbaar gewaad. Namelijk dat van godsvrucht, van taqwa. Beste zuster, kijk naar het leven om je heen. En zie wat het wereldse leven heeft gedaan met haar bewonderaars. Heeft zij deze bewonderaars in staat gesteld om een deel van haar pracht en praal mee het graf in te nemen? Of heeft zij hen met lege handen weggestuurd? Bij Allah, niets kan jouw eenzaamheid in het graf verdrijven, behalve jouw goede daden. Neem daarom ook de tijd om bij jezelf stil te staan en jezelf de volgende vraag te stellen. Als ik morgen dood ga, zal mijn graf een zee van vuur zijn, of juist een tuin van het paradijs. Heb je wel eens gedacht aan de dood en zijn verschrikkingen? Heb je wel eens gedacht aan het graf en zijn duisternis? Je zult natuurlijk zeggen: Dit alles is mij bekend, en het is mij tot vervelend toe verteld, maar dan zeg ik op mijn beurt: dit alles is jou bekend. En toch weiger je berouw te tonen. Je weigert je te onderschikken aan de wil van de Almachtige. Beste zuster, als de dag is omgevlogen. En jij terugkijkt op alles wat jou die dag is overkomen. Proef jij dan nog iets van de zoetheid ervan? Beleef je nog iets van zijn bitterheid? Het antwoord is nee. Alles is vervlogen. Er resten slechts de goede daden. En zo is het ook met het leven gesteld. Het verdampt als sneeuw voor de zon. Het enige wat stand houdt, is iemands verdienste en zonde. Beste zuster, als jij je nu in je graf zou bevinden, wat zou jij dan wensen? Dat jou de kans wordt geboden om voor de duur van één uur naar dit wereldse leven terug te keren en dit uur met daden van aanbidding te vullen. De kans is nu dankzij Allah nog steeds binnen handbereik. Maak er dan ook goed gebruik van. Beste zuster, het leven is veel te goedkoop en dus niet waard om jezelf daarvoor op te offeren. Kies daarom voor het eeuwige geluk. Kies voor het hier en kies voor het welbehagen van Allah. Er wordt gezegd dat jij de helft van de samenleving vertegenwoordigt. Er wordt gezegd dat jij de helft van de samenleving bent en dat de samenleving pas stevig op zijn benen kan staan als jij deelneemt aan zijn mars. Maar wij, de moslims, vinden dat dit geen juiste weergave is van jouw echte waarde. Jij staat volgens ons voor de algehele samenleving. De samenleving kan niet voortbestaan zonder jou. Jij bent de liefdevolle, zorgzame en opvoedende moeder die onze omma, inshallah, van mensen zoals Abu Bakr, Omar, Uthman en Ali, radiallahu anhum, zal voorzien. Jij bent de getrouwe echtgenote, de zachtmoedige zus en de minzame dochter. Jij bent degene die door de profeet vrede zij met hem boven de mannen is geplaatst toen hij te kennen gaf. Dat jou drie keer meer recht op goedhartigheid en vriendelijkheid toekomt dan de man. Jij bent degene wiens opvoeding aanleiding is voor je vader om beschermd te blijven tegen het vuur. Zoals vermeld staat in een overlevering van Ibn Hibban. Wat jij, beste zuster, goed moet begrijpen, is dat jij ver boven iedereen uitsteekt dankzij jouw iman. Wanneer jij ervoor kiest om je vast te houden aan je geloof. Wanneer jij ervoor kiest je gebeden op tijd te verrichten. En wanneer jij ervoor kiest je hijab te dragen als blijk van gehoorzaamheid aan jouw heer. En niet omdat het van je vader of man moet. Wanneer jij vol trots ervoor kiest om als echte moslim maar door het leven te gaan. Alleen dan heb jij het ultieme bewijs van de echtheid van jouw iman. Kunnen leveren, beste zuster. Je bent bevoorrecht boven alle andere wezens, omdat jij een geloof op nahoudt dat voor de enige waarheid staat. Jij bent bevoorrecht omdat jouw profeet, vrede zij met hem, de laatste der profeten is. Jij bent bevoorrecht omdat de islam jouw geloof regerend is. Jij bent bevoorrecht omdat jouw boek, de Koran, het woord van Allah is. En jij bent bevoorrecht. En dus bijzonder. Onthoud dit goed. Door je te houden aan de islamitische kledingsvoorschriften. Wordt het de anderen onmogelijk gemaakt. Om jou als stuk vlees te behandelen. Hierdoor rest er voor een ieder. Geen andere optie dan jou te beoordelen op je vaardigheid. Slimheid. En kwaliteiten. En niet op je uiterlijk. Jij bent de meest eerbare. Jij bent net als een bloem in de woestijn. Een regenboog in de nacht, wanneer jij je onderscheidt van de rest door de regels van Allah in acht te nemen. Ik kan namens alle moslims zeggen dat jij met jouw kuisheid, deugdzaamheid en islamitische verschijning de kleur in onze donkere dagen bent. Jij bent met jouw vasthoudendheid, sterke wil en onwrikbare overtuiging dezelfde weg ingeslagen als de vrouwen van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam en de andere gelovige vrouwen van zijn tijd. Jij hebt je losgemaakt en bevrijd van wat anderen denken en vinden. Het enige dat nog telt voor jou is het welbehagen van jouw Heer. Het enige waar jij je nog onbekommert is wat vindt Hij, de Almachtige van mij. Heb ik aan zijn verwachtingen voldaan? Jij bent uitzonderlijk in de manier waarop jij de islamitische regels in acht neemt. Je hebt jezelf één doel gesteld. Het allerhoogste niveau dat maar te vinden is binnen het paradijs. Namelijk al-Virdaus al-A'la. Jij bent het licht dat anderen de weg toont. Jij draagt ten alle tijde het goede met je mee. En straalt dit uit naar anderen. Beste zuster, bij Allah, de wereld hunkert. En smacht naar een vrouw die zich vastbijt in haar geloof. En een voorbeeld kan zijn voor andere vrouwen. Een vrouw die de rest van de vrouwen bij de hand neemt. En uit het moeras van koffer, ongeloof, trekt en naar de eeuwige verlossing leidt. Een verlossing genaamd islam. Beste zuster, aanzien en achtbaarheid en respect waar jij naar zoekt. Zijn slechts te vinden in het naleven van de regels van de islam. Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk: en luister goed. Wala wala en alone in minin. Oftewel voelt jullie niet vernederd en treurt niet vanwege datgene wat over jullie wordt gezegd, treut niet omdat jullie vanwege jullie geloof bespot worden. Treurt niet, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, voelt jullie niet vernederd en treurt niet en jullie zijn de Allerhoogste. Jullie zijn de winnaars, indien jullie ware gelovigen zijn. Allah subhanahu wa ta'ala stelt een voorwaarde aan deze zaak. Wil je tot de Allerhoogste behoren, dan zou je een ware gelovige moeten zijn. Surat Ali Imraam 139 Jouw hijab, beste zuster, is niet het symbool van onderdrukking, maar juist van vrijheid. Van vrijheid. En ik zeg het nog eens: van vrijheid. Met het dragen van je hijab kies je ervoor om niet meer gebukt te gaan. onder de denkbeelden en stellingen die ons door stervelingen, zoals jij en ik, worden opgedrongen. Worden opgelegd. Met het dragen van je hijab kies je ervoor. Je eigen levenskoers te bepalen en te leven volgens de voorschriften van Allah. Je kiest ervoor om niet langer een dienares te zijn van de mensen, maar slechts een dienares te zijn van Allah, de Heer van de mensen. Door het dragen van de hijab kies je ervoor voortdurend in een staat van aanbidding te verkeren. Iedere seconde die een moslim doorbrengt terwijl zij haar hijab draagt is een van aanbidding. En beste zuster, het is de islam die bewondering en ontzag voor je heeft. Dit komt tot uiting in de manier waarop gewaakt wordt over jouw waardigheid en vrouwelijkheid. Het is de islam die zich als obstakel opwerpt in de weg van diegene... Die jou willen uitbuiten als goedkoop handelswaar om zich te verrijken. Het is de islam die jou in bescherming neemt door de deur dicht te houden voor een ieder die jou slechts wil gebruiken. Die jou slechts wil misbruiken voor eigen genot en plezier. Beste zuster, het grootste onrecht dat jou wordt aangedaan is wanneer de waarheid wordt verdraaid. En jou wordt voorgehouden dat kuisheid en vroomheid tekenen zijn van achterlijkheid en onderdrukking... terwijl zedeloosheid en het verwerpelijke en verdorvenheden... gepresenteerd worden als tekenen van verlichting en vooruitstrevendheid. Zo gaat het eraan toe vandaag de dag. Als een vrouw zich houdt aan de islamitische kledingsvoorschriften... dan wordt zij gezien voor een vrouw die achterlijk is. En wanneer een vrouw zich ontbloot en naakt op straat loopt dan zijn dat tekenen van emancipatie. Dan zijn dat tekenen van vooruitstrevendheid volgens hen. En beste zuster, als je gehaat wordt door de mensen om je heen, vanwege jouw kuisheid, vanwege het vasthouden aan de regels van Allah, vanwege het dragen van je hijab, weet dan dat de Heer van deze mensen zijn zegeningen over jou uitspreidt. En weet ook dat de irritaties en haat, die deze mensen in hun harten voelen vanwege het feit dat jij deugdzaam bent. Aanleiding voor jou is om hoger in rang te komen in het paradijs. Dus als zij haat voelen jegens jou omdat jij je houdt aan de islamitische kledingsvoorschriften. Dat is een reden voor jou om ietsje hoger in rang te stijgen bij Allah subhanahu wa ta'ala. Jij bent de hoop waar de ummah zich aan houdt. Jij bent de vlam die onze harten kan laten branden. Jij bent het licht dat de duisternis kan verjagen. Jij bent de regen die de droogte kan verbreken. Jij bent de dochter van Khadija, Aisha, Hafsa en Gowla, radiallahu anhunna, die de geschiedenis hebben geschreven. Jij bent onze alles. En ik zeg het volmondig. Ja, jij zuster, jij bent onze alles. Dus laat ons niet in de steek. Haal ons uit de problemen. Help ons te leven in betere omstandigheden. Jij kan ervoor zorgen dat de gemeenschap zijn levenskracht weer kan terugwinnen. Jij kan ons weer omhoog helpen. Jij bent onze moeder, onze zuster, onze dochter, onze echtgenote. Zij kunnen ons alleen breken. Zij kunnen ons alleen kapot maken via jou. Dus sta hen dit niet toe, beste zuster. En houd vast aan het koord van Allah. En help ons uit de brand. Een terugkeer naar jouw geloof, beste zuster, zal je sieren. Zal je mooi maken. Zal je vervrijen. En onze harten weer rust schenken. En tot slot wil ik mijn zuster, die het soms moeilijk heeft met het naleven van de voorschriften van Allah. Omdat zij door anderen op straat bespot wordt. Uitgelachen wordt. Lastig wordt gevallen en scheef wordt aangekeken. Alleen vanwege het feit dat zij zich houdt aan de voorschriften van Allah. Ik wil haar herinneren aan de volgende versen van Allah. Versen die een helend en troostend effect op jou kunnen hebben. Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk... ...inna ladhina ajramu kanu minna allazina amanu yadhakoon. Wa idha marru bihim yatagamazoon. Wa iedam kalabu إle a kalabu fakihien. Wa idar auhum kalu innaha na hé u la إle dolloon. Wa ma ursilo alehim hafidin. Faliouma ladina amanu mina l kuffari adhakoon. Ala l ara iki jan doroon. Hel thouiba l kuffaru makanu yafhaloon. Oftewel, luistert goed deze prachtige woorden. Die jouw steun kunnen bieden in erbarmelijke tijden, in moeilijke tijden. Telkens als je wordt uitgescholden of geschoffeerd. Of scheef wordt aangekeken vanwege het feit dat jij je vastklampt aan je geloof. Dan wil ik dat jij terugdenkt aan deze prachtige woorden. Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk. Voorwaar de misdadigers plachten de gelovigen uit te lachen. En wanneer zij aan hen voorbij kwamen. Knipoogten zij naar elkaar. En wanneer zij tot hun consorten, tot hun volgelingen terugkeerden, keerde zij lachend terug. En wanneer zij hen zagen, dus wanneer zij, dus de misdadigers, de gelovigen zagen, zeiden zij, dit zijn inderdaad dwalenden, maar zij zijn niet als bewakers over hen gesteld. Daarom zullen op deze dag, dus de dag des oordeels, de gelovigen, de ongelovigen uitlachen op lichtstoelen, zittende zullen zij aanschouwen, voorzeker. De ongelovigen worden vergolden, worden gestraft voor hetgeen zij plachten te doen. Surat al-Mutaffifin, vers 29 tot en met 36. Dus beste zuster, laat je niet gek maken. Allah subhanahu wa ta'ala heeft je vereerd. Allah subhanahu wa ta'ala heeft je een hoge status gegeven. En Allah subhanahu wa ta'ala waakt over je kuisheid. En daarom heeft Hij die regels voorgeschreven. Daarom heeft Hij jouw hijab voorgeschreven. En als jij je daaraan houdt, weet dan dat je daarmee het welbehagen van Allah subhanahu wa ta'ala zal krijgen. En dat je in aanmerking zal komen voor het paradijs. Maar subhanakallahumbihamdikashadullah an wa